En een soort trek vrouwen hebben helaas geen medaille gepakt op de aflossing... na een val van Michelle Velsenboer. Kijk eens, kijk eens, nee, oh, pas op! Nee, ze valt! Oh, aangetikt. maar daar heb je niks aan. En het lag volgens Michelle Velsenboer niet aan de eigen wissel. Canada wisselt gewoon heel wijd en die komt gewoon... Uh... Ja, naar binnen en uh, zij maakt een linker waar ik gewoon zit en ja, ze rijdt mij gewoon naar uit. De ploeg van Xandra en Michelle Velzenboer, Selma Poutsma en Zoe Deltrap eindigden als vierde. Het goud ging naar zuid korea En dan het weer van Weerplaza. Het gaat dus in de loop van de nacht sneeuwen en vriezen en het kan glad worden. Morgenmiddag wordt het droog en breekt de zon door en het wordt 2 tot 6 graden. Dan de van Flitsmeister met op dit moment geen files. Wel flitsers gemeld op de A16. Dordrecht richting Breda staan ze bij 58,9. De A73 echt richting Venlo bij 12,9. En oppassen bij de A77. 77, grens van Duitsland richting Boksmeer bij 10,2. Q- Judith Eijk. Je mag zo je mening gaan geven in repeat of niet over het nummer Loco Loco. Eerst de Chainsmokers samen met Coldplay. Dit is something just like this. You.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 van Gordo en Reinier Zonneveld. En misschien herken je het wel, dat je een nummer een paar keer hoort... en dat je, je dan ineens afvraagt, ja, waar gaat het dit jaar eigenlijk over? Nou, dat had ik ook bij deze. Ik ben er even ingedoken. Uh, Loco is Spaans voor gek... Dus in de tekst hoor je eigenlijk, jij maakt me gek. En dan denk je, oh leuk, een liefdesliedje. Nee, dat is het dus totaal niet. Het gaat namelijk over een compleet wilde nacht in de club. Ja, zo'n nacht waarop je om vijf uur s nog binnen staat... dat het licht bijna aangaat, je schoenen aan de vloer plakken... en je eigenlijk geen idee hebt hoe je straks thuis komt. Ja, want teksten als Keta van ketamine... Pastilla's van pillen en Coco van cocaïne komen dus voorbij. Kortom, een nacht die net een tandje te ver gaat... Dus geen liefdesliedje, maar een nacht die volledig uit de hand loopt. Nu ben ik benieuwd, word jij er ook loco van? Ja, geef je mening met een audioberichtje in de Q-Music App. Repeat als je hem lekker vindt. En niet als je het niks vindt voor Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet? met Loco Loco in Repeat of Niet. En jij mocht je mening geven over dit liedje. Repeatje. Doe maar even een repeatje. Lekker hoor. zo het in de zomer. Loco Loco. Loco Loco. Repeat. Net als gisteren... vind ik dit een zomerhitje worden. Dus voor mij... een repeat. Ah, Dit is wel een repeatje weer hoor. Ja, Bram zegt een dikke repeat. Heerlijk nummer. Shawnee zegt nietje. Net zoals Ans, Die zegt ook niet. Crismo zegt repeat... voor een nacht. Loco Loco. Roel zegt doe mij maar niet... Carolina zegt nee, sorry, geen repeat. Slecht gezongen, klinkt raar, doe maar wat anders. Dominique zegt een repeatje voor mij. Cindy zegt ja, Spaans altijd goed, lekker deuntje. Repeat. Ja, repeat. Of niet? Ja, de meningen blijven verdeeld, maar alles bij elkaar opgeteld, is het een repeat. Ja, morgen om kwart over vier ga je hem nog een keer horen bij Wim. En over muziek gesproken, ik denk dat er een hele grote samenwerking aankomt als ik de rolls moet geloven. En ik ga je zo meteen vertellen van wie.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 Olivia D. Q en So Easy To Fall In Love. Ja, zij kan er weer uren luisteren naar Beyoncé, dat is haar favoriete artiest. Nou, grappig, want misschien staat haar nieuwe hit wel op repeat Wider. Er zijn namelijk speculaties dat er nieuw muziek aan zit te komen van Beyoncé. En dat is dan een samenwerking met twee andere grote artiesten. Ze heeft namelijk op haar Instagram een paar foto's gepost... Die hiernaar zouden verwijzen. Ja, onder andere een foto dat Beyoncé een smashburger aan het eten is met daarbij een Amerikaanse vlag en een Puerto Ricaanse vlag. Um, een verwijzing naar de Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny. En de zou zouden ze verband hebben met een viraal moment. van de afgelopen tijd rondom Bad Bunny. Nou, er is ook nog een foto met een uh, American voetbal en een telefoon. En fans denken dat dit een verwijzing is naar Lady Gaga. Ja, Lady Gaga was namelijk te zien bij een optreden van Bad Bunny tijdens de Super Bowl. Een, uh, een Amerikaanse voetbalwedstrijd. En de telefoon, dat verwijst dan weer naar een eerdere hit tussen Lady Gaga en Beyoncé. Je zou zeggen, het kan niet anders dan dat we binnenkort een nieuwe samenwerking krijgen te horen tussen Beyoncé, Lady Gaga en Bad Bunny. Maar goed, het zijn nog speculaties. Tot die tijd genieten we nog even van de muziek die we al kennen. Zoals deze van Lady Gaga. Abracadabra! Nou, er was deze week hij zou, hoor, bij mijn ouders thuis. Ja, en dat kwam omdat mijn broer en ik echt een enorme discussie hadden over iets. Over geld. Ja, en ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd wat jij nou hiervan vindt. Dus jij mag je zo meteen even je mening gaan geven. Het verhaal ga ik je zo vertellen. Ook muziek van Damiana David komt eraan. I know brulvoordeel bij Just Lease. Stap nu in een nieuwe Peugeot 208 vanaf 379 euro per maand of ga voor de 2008 vanaf 439 euro. Op, op basis van 60 maanden en 12.000 kilometer per jaar. Kijk snel op justlease.nl. Zorgeloos genieten van je vrijheid tijdens jouw unieke vakantie. Bij Eliza Was Here is een all-risk huurauto altijd inbegrepen. Ontdek het zelf op elizawashere.nl.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 Music you did ache Zometeen milk ink walk of water eerst Damiana Davids And milk ink, walk on Water. Ja, ik ben even heel erg uh, benieuwd naar jouw mening. Ik heb je even nodig voor iets. Uh, het is namelijk bij ons thuis de Hecht hierom Heysa over geweest. De vraag is, zou jij geld vragen aan een familielid... als je een cadeaubon die jij ooit gekregen hebt aan ze doorgeeft? Ja, ik moet het even uitleggen. Uh, mijn broer die had nog een cadeaukaart liggen van een online winkel, 45 euro. En nu was het zo dat ik bij die winkel online graag schoenen wilde kopen... En toen zei mijn broer, oh wacht, ik heb nog wel een cadeaukaart liggen daarvan. Ik gebruik die toch niet. Hier, dus 45 euro. Dus ik zei, nou wat top, wat lief, dankjewel. En vervolgens zegt hij, ik stuur wel een tikkie. Ik stuur wel een tikkie? Pardon? Hoe bedoel je? Ja, hij wilde dan 45 euro terug hebben. Dus ik zeg, ja, dag, jij hebt die bond gratis gekregen. Je gaat het zelf niet gebruiken, zeg je. En dan wil je ook nog geld terugkrijgen van mij... waar je eigenlijk overal alles waar je iets kan kopen... in plaats van met die cadeaukaart. Dus je maakt eigenlijk een soort van winst op mij. En hij zegt vervolgens, ja... Maar jij krijgt nu 45 euro korting. Terwijl dat is eigenlijk van mij. Nou, ik kan je vertellen... Hijza was het. Het was Hijza. Ja, mijn vader komt er ook altijd met de opmerking... Wordt slecht weer morgen. Mijn moeder zit ondertussen gewoon lekker rustig Candy Crush te spelen. Dus ik heb even jouw mening nodig. Wat vind jij? Moet ik geld naar mijn broer overmaken? Of is het eigenlijk iets wat mijn broer ook gewoon even lief aan zijn kleine zusje kan geven? Ja, ik ben heel benieuwd... Naar jouw mening. Dus zusters zeggen: kom maar door met een berichtje in een Q-Music-app. Like the oh, oh, oh, oh. There's no one left to call. You say you counted down the days till you make your escape. But you're afraid you cannot run what's running through your veins. Oh, oh, oh, oh. You carry in the weight dead of night on that broken road i won't let you walk alone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 Follow me. The sea is gonna fall And hell might van deze week, Maalsmit Nijhoorn en DriveSafe. Moet ik mijn broer geld betalen of niet? Ja, dat was eigenlijk de vraag die ik aan jou stelde... want ik, uh, ik was onwijs benieuwd naar jouw mening. Het zit namelijk zo, mijn broer had nog een cadeaukaart thuis liggen... die hij ooit had gekregen van een online winkel... waar hij nooit wat koopt of van plan was überhaupt iets te kopen... 45 euro. Ja, en ik wilde al een tijdje schoenen kopen bij de online winkel. Dus hij zei tegen mij: Ik heb nog een cadeaukaart liggen. Die kan je gebruiken. Ik helemaal blij hem bedanken. Totdat hij zei dat hij mij een tikkie zou sturen van 45 euro. Toen dacht ik: Ja, hallo, toen dook je. Dat gaan we even niet doen. Vond ik onzin. Want hij heeft hem gratis gekregen. Gaat het niet gebruiken. Dus dan geef je het toch aan je lieve zusje. Maar hij vond dat ik er anders alleen maar profijt van had. Terwijl hij in principe gewoon thuis 45 euro had liggen. Dan wel in de vorm van een cadeaukaart, maar toch. Nou, ik vroeg aan jou: Wat vind je daar nou van? Van. Nou, ik heb op bericht gekregen. Ga ik even met je doornemen. Jordi zegt, ik vind dat niet netjes. Gegeven is gegeven en hij heeft het gekregen. In dit verhaal geef ik jou gelijk. Jesse zegt, is het toch logisch als je geld moet overmaken naar je broer... Oké, okay, oké. Okay. Marco zegt gewoon geven aan je zusje. Uh, Jacques zegt gewoon 45 euro overmaken. Jacco zegt hij moet het gewoon aan zijn zusje geven... en eigenlijk nog met de knuffel erbij. Hij moet gewoon blij zijn dat jij zijn zusje bent. Uh, Kevin heeft er ook een mening over. <laughs> Wat een <is> dit, joh? <laughs> ja, dit ooit toch gewoon te krijgen. Dan geef ik toch gewoon een kleine rust. Ja, dat, nou, dat dacht ik dus ook. Uh, Louise? Ja, kijk, als hij hem echt niet gaat gebruiken... en jij kan hem wel gebruiken, dan kan hij hem gewoon aan jou geven. Hij heeft natuurlijk geen geld aan jou te verdienen... Nee, Mocht niet. hij nog twijfelen, kun je nog denken... nou, doe je 50-50, maar... nou, als hij hem gewoon licht uh, laat, laat verstoffen... Ja. nou, doe jou er lekkere plezier mee... dan is het toch helemaal leuk? Nou, zo dacht ik eigenlijk ook. Charela? Uh, Judith, zeker niet dat je het naar hem moet overmaken. Hij biedt het je tenslotte aan. Tja, broertjes. Nou, je haalt de woorden uit mijn op. Jenny heeft ook nog een, uh, een mening. Als je een cadeaubon krijgt, heb je drie opties. Je geeft hem uit, je gooit hem weg... Of je geeft hem weg. Geld vragen voor een cadeaubon haalt het hele punt van een cadeaubon weg. Nou, vind ik ook echt nog wel een goeie. Ja, eerlijk is waar. Ja, vind ik wel die drie opties zijn goed. Desly? Hey Judith. Nou, ik sta ruimschoots aan jouw kant. Hij uh, heeft het gratis gekregen. Voor een familielid, zeker als het je, uh, je zusje is, dan, dan geef je dat. Ja. En hij biedt het zelf aan. Bied het dan niet aan. Hou hem lekker zelf. Ja. ja, ja, ja. Nou, oké, okay, nog eentje, Ivar. Wat, wat, wat, wat zeg jij? Ja, ik kan me in beide meningen wel vinden. Dus ik zou zeggen een tikkie van 22,50 euro. 22,50 euro, oké. Okay. Nou, dat vind ik dan nog wel oké. Okay. Zal ik dat dan doen? Ja, ik doe dat denk ik gewoon dan maar. De hele dag druk geweest. Thoughts, but I was easy picking and she would listen and voice Even though you're all I have, I'm a deuce, I use a goed. Ja, nee, we gaan, we gaan geen lingo spelen. We gaan zo meteen knok tegen de klok spelen. Maar ik wilde even duidelijk spellen en doorgeven aan je. wat je moet appen om mee te spelen. Nou, dat is dus het woord klok. Ik zou zeggen, app dat nu met een berichtje in de q Ik app om je aan te melden voor een nieuwe ronde. Kom je zo in de uitzending, dan hoef je alleen nog maar stop te roepen. Doe je dat op tijd, dan ben je in het laatst volledig uitgesproken bedrag. Um, als je nu nog even niet kan appen, geef niet. Mag je zo meteen ook gewoon uh, nog doen. En over zo meteen gesproken, dan hoor je ook deze van Double Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze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 ...nergens bang voor en haalt het einde van de drop. Hey, wie is dat? Vanaf 21 februari bij Videoland.